Amerikaanse autoriteiten waren extra alert vanwege de herdenkingen van de aanslagen op 11 september 2001, waarbij gekapte vliegtuigen werden gebruikt. Personeel aan boord van de vluchten van Denver naar Detroit en van Los Angeles naar New York hadden gemeld dat eh, passagiers zich verdacht gedroegen. Zo bleven op de vlucht van Denver naar Detroit twee mensen wel heel erg lang op de wc. Daarop werd besloten de gevechtsvliegtuigen uit voorzorg de lucht in te sturen. In beide gevallen bleek het loos alarm. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Vooral aan zee vandaag een krachtige wind met kans op zware windstoten. Het wordt 18 graden in het noordwesten tot lokaal 21 in het binnenland. Dit was het NOW. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan er de even dus op de A4 richting Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en Zoete 11 kilometer. Richting Den Haag tussen de Roelof Aar en Zween en 8. Er gebeurde daar een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Dan de A7 Hoorn-Zaandam, verknopend Zaandam 4. Richting Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam, verknopend Koenplein 5 km. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen op de A9, 8 km verknopend Raasdorp. Naar Den Haag op de A12, 4 km voor Den Haag Centrum. En Rotterdam op de A20 richting Gouda, verknoppend de Brechtseplein 4. A27 gooi ik in Utrecht, tussen Eveningen en Houten, 5 kilometer. Op de A27 richting Utrecht, bij Knopendrein, zweert 5 kilometer na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A28 Zwolle Amersfoort, voor de afrit Leusden, 5 kilometer. Tot zover de verkeerszin. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Voor Zandvoort en de regio En wat gaan we allemaal in dit komende uh, uur doen? Nou. te veel om op te noemen, daarom zou ik het kort houden Uiteraard om half 4 uh, uh, half krijgt u van ons uh, de evenementenagenda uh, we U krijgt van ons nog de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 in Monza uh,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 Albert Jan. En, en... Hallo Frank. Hoi <laughs> hoi. Rob. Rob hey. was er ook. F Frank, uh, afgelopen de, dinsdag is hij van start gegaan. De Hiswaterwater onder barre weersomstandigheden. Ja, um, ja. Wat houdt in grote lijnen de Hiswaterwater uh, uh, in? Uh, de Iswa te Water is uh, binnen Europa een zeer gewaardeerde uh, bootenshow voor uh, nieuwe schepen. En het is sowieso de grootste botenshow in Nederland, tezamen met de Iswa, uh, de droge Iswa in de Raai. En uh, het is met nood weer begonnen, zoals je zelf al aangaf. Uh, donderdag werd iets beter.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 verleden jaar opgeleverd, volledig gerestaureerd en wordt nu gebruikt als opleidingsschip uh, uh, evenementenschip en we hebben, dat, is, dat ligt daar alleen voor bobo's vandaar dat ik uitgenodigd ben <laughs> En weet, weet je ook welk bekende Nederlanders zijn uitgenodigd? Want ik zag afgelopen dinsdag al een van onze prinsen uh, uh, in IJmuiden rondlopen. Ja, maar dat, die had ik te druk. Dus uh, helaas. Oké. Okay. Um, uh, ik werd uitgenodigd door de voorzitter van de HISMA, André Fink. En wat we daar besproken hebben, ik was overigens niet enig aanwezig, uh, is het verplaatsen van de is Het Is toch wel even uh, nodig om dat te melden. De HISMA gaat weg uit IJmuiden en gaat weer terug naar Amsterdam. En daartoe wordt ontwikkeld een, een, een nieuw gebied, um, de uh, uh, uh, MDSM.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 Die bij de uh, voorgenoemde. Uh, uh, juist. Juist, ja, ja, ja, ja. ik ga okay. zijn naam noemen. Nee, nee, is goed. We weten precies wie het is. Zeg Frank, hartstikke bedankt voor zover. En wellicht tot een uh, spoedige volgende keer. Ja, en, en mag ik nog eventjes iets vertellen? Ja, moet je heel snel zijn. Heel snel dan. Hoop, ik hoop dat het volgende interview komt uit Centro B, waar binnenkort een Vlaamse CVB start. Daar hou ik je aan. Oké, okay, dag Frank. Dag Frank. Alle So nog wel in dit weekend ook te bezoeken uiteraard, hoor. dat is juist van Frank de Visser, Tracht aan de toepasselijke plaat van uh, splitsing dat was wind en zeilen nou, hoe is het met de wind daar, bij het voetbal Joop? Ja, ik zit op bij de kol, waar blijven jullie jou? Ja joh, ja joh ongelooflijk druk druk druk, druk. druk. Met de hallo oké, okay. hallo 1-0, ja, net vlak voordat jullie inbelden, was het uh, uh, Nuitselberg die een ballen op een wonderbaarlijke manier voorkregen. Max Aardenwerk vond zich wel helemaal vrij en dat gaf dus de aanvoerder van Sandvoerder niet de minste kans. En die nu dus ook niet. En is verbracht in zijn ploeg op een dat moment echt zeker verdiende 1 eh, voorsprong. Eh, ondertussen spelen we nog steeds, omdat de, de blessure die we hadden voordat het nieuws kwam. Eh, dat was eh, Patrick van der Oort, die had een, een scheurtje in zijn hoofd, waar de, de, de kunde en de vaardige handen van de van zorgden ervoor dat hij toch en zo is die standaard vroeger steeds uh, uh, intact. Uh, daarna was het Bas Lemmers die een, een blessure kreeg uit zijn elleboog. Ook die werd verzorgd door Kantman. En ook Bas Lemmers speelt weer. Maar ja, dat bleef wel. Uh, het uh, betekent natuurlijk dat er uh, wat tijd bijgetrokken gaat worden. Maar ik vind dit wel rijkelijk veel. Want op mijn klokje is het al bijna 6 minuten in blessure tijd. En daar geloof ik helemaal drie keer niks aan. Ondertussen mag. Als weer ingooien ingooien op de hoofd van Patrick van der Oort naar Max Aardenberg. Aardewerk, werken, werken, werken, werken. Ja, hij krijgt van het hoofdordeel. Dat is een de van der Oort. Die staat daar in de diepte. je Berg. Berg gaat die 16 meter in. Ja, hij gaat de 16 meter in. Komt bij. De verdediger net even weggetikt door een verdediger. Daar is eigenlijk de keeper van als weer. Gaat die bal weer heel veel wegschoppen. Het is daar Ronald Kalis, naar van der Oort. Weer op zijn hoofd geraakt tijdens een kopduel, Ligt weer op de grond. En niemand kan daar iets aan doen. Er wordt niet met ellebogen geslingerd of zo. Het waren de hoogten tegen elkaar. En nu ligt hij weer op de grond. Eh, hij staat nu op, dus het zal wel meevallen. opzichte van de vorige keer. En eh, er ligt ook iemand van eh, Aalsmeer op de grond. Maar dat is bij zijn eigen doelgebied. Ik heb geen idee wat daar gebeurd is, want de bal was ver weg daarvan. En nu laat die schuitzetter ook daar verzorging toe. En ja, zo gaat die heer die, die zelf toch een behoorlijk lang duur eigenlijk heren. Voorlopig genoeg zie je natuurlijk dan die zo voor Zandvoort en dat geeft het in mijn ogen aan. En het Zandvoort gewoon een goede ploeg op dit moment. Dus nogmaals, weer heeft vorige week wel eens verloren, maar het is toch een heel sterke ploeg die in potentie toch wel bij de eerste 5-6 ja, en dat is Zandvoort dan blijkbaar ook. De verzorging is gebeurd de verzorging gaat van het veld op, er is nog niet zover. ze te wachten tot hij over de lijn is, Ze zag geen zelfspel in de buurt, maar goed, daar wacht erop. En daar is het zie je aan dat die vijfselop genomen kan worden. Aalsmeer, op de helft van Zandvoort. Nu. Alles, op 2 na op uh, de helft van Zandvoort. Het dus speelt nu naar, naar, naar de linkerkant. Komt die bal voor. Mooi voorzit. Ja, dan gaat net over de spits heen. Dat die kan er wegwerken. Daar zit ik van de oort, oor, met de bal aan de voet. Gaat daar denk ik zomaar Thuis van Rickers in spelen. Inderdaad, er gebeurt dat. Rickers gaat langs, man langs. Kan die de bal in het controle houden. Hij heeft inderdaad controle over die bal. Speelt daar Aardewerk in. Aardewerk, die moet daar werken. Werken, werken. En die raakt die bal kwijt. Dus nu, als meer dat kan overnemen. Op de helft van Zandvoort. Een meter of twintig van de en dan kom hier je aan om die bal van die man af te pakken en speelt nu uh, Michael Keilin, die krijgt een zet, en krijgt inderdaad die bal mee, en zo over de helft, op de helft van Aalsmeer. De bal wordt uh, weer weggeschopt, dan moet hij terugkomen en de heren Aalsmeer vinden het niet nodig om dat gewoon even lekker zelf te doen. Dus zijn van die toeschouwers, die gaan gewoon uh, het spel op, en speelt die bal naar uh, Aardewerk, die gaat zelf die vrije schop nemen. Dat doet hij meestal trouwens. Hij uh, twijfelt even, er is geen beweging met de En uh, Dat is een diepe bal en daar staat iemand bij de spel. En dat is Fijssel Rikkers geweest. En daar uh, wordt dus een schrijfschop genomen door Asbeer Hij is ondertussen genomen. Dik op eigen helft nog. en is dus Patrick van Oort, die er bijna bij kan komen. Maar bijna is het natuurlijk iets helemaal. nieuws is Bas Lemmers, die uh, speelt tegenover zich. Uh, aardewerk pakt de bal af. Helemaal goed. Bas Lemmers. Nu Patrick van Oort. Een hele kleintje voetballer zit daar. En dan gaat hij via de bal op de voet van een Aalseer spelen. Over de zijlijn. Ja, inderdaad. Er wordt geplacht door de assistent uh, scheidsrechter van Aalsmeer. En Bas Lemmers mag die bal gaan gooien. En die brexit, die duurt maar. Die nu al uh, acht minuten volgens mij. En ja, hij kijkt wel op zijn kokje, die scheidsrechter. Maar hij doet er nog verder niks mee. En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 En, uh, we hebben ervan genoten. Hier is James Ingram en Michael McDonald en Jamel there. ja zeker. joh uit de jaren 80. Dave Edmonds en de Curl Stoke. en daarmee werd het bijna half vier in de vastluizen. weet het? tijd voor de evenementagenda. voor Salford en de regio. en volgens mij is er de komende dagen weer heel veel te doen. albert uh, Jan hier in voor. ja, ik zou zeggen, pak die vast pen en papier bij de hand, want uh, ja, dus overal evenementen en uh, de activiteiten. ja, ze zijn erg te veel om op te noemen. dus laat ik maar snel beginnen.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 5 euro. Dus 5 euro voor schitterende klassieke muziek. In de Protestantse kerk. Nou, maandag begint de zwem vierdaagse in de zwembark van uh, Center Parks. Uh, eerder in het programma hoorde je het al: aanstaande vrijdag Home Jazz, Jean-Louis van Dam Quartet. En het begint om 9 uur. En dan gaan we de 17e.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 maar daar is Spectacolo Sportivo. En dat er staat alles in, uh, in het teken van Italiaanse auto's. Italiaanse eten. Italiaanse, alles wat Italiaans is, is daar uh, welkom. Maar de nadruk ligt natuurlijk op Italiaanse auto's. En Ferrari zal natuurlijk uitbundig aanwezig zijn. En de 18e voor diegenen onder jullie die ze nog niet hebben ingeschreven. Is het natuurlijk het traditionele rondje dorp. Schrijf u in bij uw stamkroeg. En u gaat dan, uh, maakt dan een wandeling door het dorp. Van het, ene kroegje, van het ene kroegje naar het andere kroegje. Diverse activiteiten worden er voor u Georganiseerd. En u bent op, tegen een uur of zes bent u weer terug in uw stamkoeg En kunt u eh, in een ander nog eens even rustig napraten. Dus ik zal even, even bijkomen. En, en even, even, bijkomen. Even, bijkomen, even, bijkomen even bijkomen, uiteraard. Genoeg activiteiten en, en tot zover de evenementen. Agenda. Zo, weer genoeg uh, te doen inderdaad uh, hier in uh, Zalvoort. En lekkere muziek op de Zalvoortse radio. Hier is Crystal, full for you.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 TV op kanaal 45. 45.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 en het programma begint om 8 uur. En nog even op welke dag? Uh, volgende week donderdag. Aanstaande donderdag. Aanstaande, aanstaande onder donderdag. Nou, leuk om daarbij aanwezig te zijn lijkt mij. Ik ga wel even ik kijken. Ben ik ben zo benieuwd hè. Ik ook. Wat spannend. Ik hoop dat hij voor mij wint. Oeh, je weet het maar nooit, Albert Jan. Nou. Jolien, Jolien. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene Please don't take him just because you care Your beauty is beyond compare With flaming locks of auburn hair With ivory skin and eyes of emerald green Your smile is like a breath of spring Your voice is soft like summer rain And I cannot compete van Jolien. Gaan we naar Joop voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen Alsmeer. Nogmaals, ja. goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heer. Waar zijn uiteraard acht minuten? Dus die twee helft, uh, en, uh, is die ondertussen die tweede helft oud? En Alsmeer is furieus uit de startblokken gekomen. Uh, heeft uh, net uh, Boy de VET getest. Dat ging goed voor de VET. Uh, mag nu gaan ingooien de hoogte van de 16 meter gebied van Zandvoort. De is daar voor de achtlijn en bal dus gaat via voet van Zandvoort over de niet zien. Het wordt tussen de corner. Oké, okay. een corner voor Aalsmeer. De gezicht vanaf de linkerkant. En de uh, bal is achter het hek. moet wordt even worden. En het is ondertussen nu weer op het veld, maar nog niet op de juiste plaats. Uh, dat gaat daar nu ook wel gebeuren. Het wordt neergelegd uiteraard. En dan geeft die schijf dat waarschijnlijk wel een seintje uh, mag gaan gebeuren. Ja, dan gaat die hand omhoog. En dan gaat die wel komen. Richting de 11 meter stip. Wordt verkopt door Aalsmeer, maar vernaast verkopt. Zandvoort mag uh, die bal uh, in het spel brengen. En dat doet natuurlijk de vet vanaf de 5 meterlijn. De, de het uh, achterbal is heel simpel. God, dat gaat het draag allemaal. jongens? Het is ook heel benauwd hier, hè? laat het eerlijk zijn. De spelers hebben in de eerste helft, en dat vond ik heel slecht van die scheidsrechter geen drinkpauze gehad. Het is toch echt bedomd. De dus zweet als ik weet niet wat. Het is dus een heleboel vocht uit. En dat hebben ze in ieder geval niet uh, met een uh, drinkpauze kunnen aan. Uh, Aanmaken weer. En nu gaat die bal weer over de zijlijn. Weer de andere kant. Heel traag, allemaal. En Zandvoort mag gaan gooien. Waar zwemmers doet dat? De helft van Zandvoort. En we uh, kijken of er beweging is. Inderdaad, daar is beweging. Uh, die bal richting naar Berg. Die kan hem bijna onder controle, maar niet bijna, is niet helemaal. Gaat over de zijlijn, nu mag te helft, echt op de middellijn, mag Halsmeer die bal in het spel gaan brengen. En dat gaat heel ver, Grote jongen, heel ver. Het is uh, Jan Zwemmer die die bal de moet ver, mocht, moest werken, om gevaar te voorkomen. De rand van de 16 meter, niet zo zand voor Aalsmeer. Er wordt heen en weer gespeeld, wordt er weer uitgehaald. Die bal wordt weer diep gespeeld. En daar is het uh, uh, Ronald Kalis die komt er net niet goed bij komen. Het mag wel een gedoe gaan. Dit is oh, de paal. Alles, iedereen is gezand. Het zat er helemaal naast. Ook een speler van Aalsmeer. En de tweede speler van Aalsmeer, die heeft er alleen maar voor het intikken die bal. En die komt via de paal van Zandert weer het veld in. En daarna zet hem een rapsschot gehad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 De bal gaat gewoon bij de tribune over de zijlijn en uh, mag Aalsmeer nog steeds niet druk houden op het Zandvoortse goal. Ver in weer, opnieuw. zelfs dezelfde die dan. Het is nu Zandvoort die kan redelijk goed uitverdedigen. Nee, tegen de been van de verdediger aan. En nu is het, uh, ja, hij... ah! De scheidsrachting die sluit wel, of het echt no-vertreden was, weet ik niet. Maar op een levensgevaarlijke plek, een meter of twee, vanuit het 16 meter gebied, dat voor, voor het doel. En dat wordt natuurlijk altijd een, een, een gevaarlijke situatie, omdat het echt dichtbij is. En dat zit toch een behoorlijk groot Heb je er wel eens ingestaan, op?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 Voor het verder verloop van deze voetbalwedstrijd toch wel spannend en vrij benauwd ook. En dat is het hier ook, Albert-Jan. Ja, vol, ik zei ik voorspeld, we krijgen onweer uh, zo, later joe, joe, deze dag. dat is niet te geloven. Het niet hoop een beetje regen, want dat is die, die benauwdheid erop. Ja, precies. Een beetje afkoelen, dat uh, kan helemaal geen kwaads. Doen we ook met de muziek een beetje afkoelen, hè. Lekkere danceclassics zo tussendoor. Heb je een tijdje niet meer gedraaid, Albert-Jan? Nee, nee, we... Nee, ik hou me gerust in. Oké, okay, doe je goed. Doe je goed. Hier is de Timex Social Club en Rumors in de 12-heers uitvoering. Dus ga er maar even lekker voor zitten. How do rumors get started? It's started by the G Frisje En overtreding van Basle aan de rand van het schapsopgebied in dezelfde situatie als net met de schop, Recht voor het doel. Nu ging hij er wel in. Het is nu 1-1. De wedstrijd voor tegen Haalstweer.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 is ook te vinden op www.cultureatthebeach.nl www.cultureatthebeach.nl Tot zover dit uur van de Salvat Zaterdag. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang. En gisteren in het huwelijksbootje gestapt, Roy en Din. Ja. Speciaal voor hun beiden deze plaats. Hier is Love and Marriage, uiteraard van Frank Sinatra. Graag tot zo.